Doral Megens met het NOS-journaal. Het Britse lagerhuis is een half uur geleden weer bijeengekomen... na de schorsing door premier Johnson. Die schorsing van vijf weken werd gisteren voortijdig opgeheven... door een uitspraak van het Hooggerechtshof. De oppositie wil nu dat Johnson opstapt. Volgens een woordvoerder van de premier zal hij het parlement toespreken... en daarbij ingaan op de uitspraak van gisteren. Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen de oceanen... gletsjers en ijskappen in een steeds hoger tempo... En als die uitstoot niet snel omlaag gaat, gaan we de gevolgen deze eeuw nog merken. Dat staat in het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC, waar meer dan 100 wetenschappers uit ruim 30 landen aan hebben meegewerkt. Een man uit het Zeeuwse IJzendijken is vannacht overleden na een healingssessie. Hij raakte omwel en werd door een aantal mensen bij het Polyklinisch Ziekenhuis in Oostburg afgeleverd. Vandaar werd hij naar een ziekenhuis in Gent gebracht, waar hij overleed. Volgens de politie is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Wel staat vast dat het slachtoffer hallucinerende middelen heeft gebruikt. Een man van 36 uit Tegneuzen is opgepakt. Zeker 85 zorginstellingen hebben vorig jaar verdacht hoge winsten behaald. Dat zegt het journalistiek platform Pointer dat onderzoek deed in samenwerking met Reporter Radio en Follow the Money. Er worden winsten geboekt van 10 tot 50 procent waar 3 procent normaal is. In een aantal gevallen was sprake van fraude, zo werd er onder meer niet geleverde zorg gedeclareerd. Een veiling van designspullen heeft het openbaar ministerie ruim een kwart miljoen euro opgeleverd. Vorige maand kon er geboden worden op spullen als tassen van Chanel en Gucci en schoenen van Louboutin. Die waren in beslag genomen bij criminelen. Het OM legt al geregeld beslag op dure auto's, maar het afzonderlijk veilen van designspullen is nieuw. Het weer, het is bewolkt, met verspreid over het land kans op buien. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten en het wordt 17 tot 19 graden. Ook vannacht eerst nog veel regen, later klaart het op. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag opnieuw buien. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's no one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler.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 En dat is ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. En hartelijk welkom bij het tweede uur van Zandvoort Lunch. Met Hans Wassenaar als DJ. Ja. En uh, ja, MK Drommel als uh, de nieuwe sidekok. eigenlijk weer teruggekomen. Ja. Op haar plekje. En uh, daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. En wat kunnen we verwachten, dit uh, tweede uur? Dat is heel veel. Want uh, we hebben zometeen nog wat interviews die bij de welkomstreceptie van de nieuwe burgemeester David Molenburg. Uh, zijn opgenomen met mensen die hun hem tips geven, bewoners uit Zandvoort, maar ook politieke mensen die allemaal leuke dingen vertellen over ja over de ja toch de de, de avond, hoe het allemaal verlopen was, uh, vorige week donderdag. Ja. En natuurlijk om half twee zal hij hier aanschuiven in de studio, burgemeester David Molenburg. En uh, u kan vragen thuis stellen. Stuur dat vooral naar redactie.zfmzandvoort.nl Redactie.zfmzandvoort.nl Daar kan u de vragen heen sturen als u een vraag heeft aan onze nieuwe burgemeester. Imka, wat heb jij nog? Ja, wat heb ik nog? Nou ja, we gaan straks de burgemeester de he het hemd van het lijf vragen. Dus als er nog wat overblijft, dan hebben we nog wel wat voor de Zandvoorters over dan vragen. Uh, ik heb hier nog wat informatie over het Oktoberfest. 28 leuk. september om 8 uur organiseert muziekfestival Zandvoort voor de zevende keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen: Oktoberfest in september? Ja.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 De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit... en er waren enkele toeristen die zeiden... we gaan een weekje naar Zandvoort om de oktoberfeesten te ontlopen. En dan zitten we er nog mee in. <laughs> Ach, het kan verkeren. Hoe dan ook. De organisatie gaat uit van eenzelfde sfeer... met veel gasten in dirndel en lederhozen... die zin hebben in een fantastisch feest... met de meest gevraagde feestband Rosenthaler. De datum? 28 september. Zaterdag dus. Leuk? Ja. Yeah. If I only had time, only time, so much to do if i only had time if i only had time dreams to pursue if i only had time they'd be mine time like the wind goes a hurrying by and the hours just fly where to begin there are mountains i'd climb if i had time since i met you i've had time, if I only had time, dreams to pursue, if I only had time, they'd be mine. Time, only time. Ja, we dachten het is september, dus dat gaan we mooi draaien. Earth, Wind en Fire. Imka, waar gaan we nu naar luisteren? Ja, waar gaan we nu naar luisteren? Ik heb nog twee kleine interviews van, het, uh, van de receptie van Burgemeester Molenburg: eerst met Ellen Kuiper, Of nee, met Jan Lammers. Die doen we maar eerst, want ik heb er nog meer. <laughs> en daarna de bandleden van de Burgemeesters Band: Bij de installatiereceptie van Burgemeester Molenburg. En ik sta naast Jan Lammers. Goedenavond, Jan. Heb je de toespraak van de burgemeester gehoord vanavond? Uh, ai, die heb ik gemist. Ik was op tien over half, maar uh, <lacht> dan weten we in ieder geval dat hij heel stipt is. <lacht> <lacht> nee, ik heb er een gedeelte van gehoord, want ik was onderweg hier naartoe. Um, de burgemeester die is uh, ook zeer voornemens dat alles goed gaat verlopen met de Grand Prix. Um, heb je zelf verwachtingen van deze burgemeester omtrent hoe de zaken nu staan? Um, nou ja, verwachtingen. Ik ben altijd bang voor verwachtingspatronen. Voor wat dan ook, want de teleurstelling staat dan altijd om de hoek. Dus, dus uh, ik heb wel heel veel vertrouwen. Ik neem aan dat hij zich goed ingeleefd heeft uh, met wat hier in de buurt allemaal speelt en gebeurt en wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik, uh, ik, ik denk dat hij natuurlijk een, een hele boeiende klus gaat krijgen. Maar dat er ook hard gewerkt zal moeten gaan worden in de komende periode. Ja, er spelen natuurlijk heel veel dingen en uh, dat vereist heel veel aandacht. Maar absoluut, uh, net als voor ons allemaal, een uh, fantastische mooie klus. Ja. Dan heb ik nog wel een belangrijke vraag, Jan. Ga jij met de burgemeester een rondje over het cyclier rijden? Als hij dat leuk vindt, dan doe ik dat met alle plezier. <laughs> <laughs> Alleen betaalt. <is hij> betaald. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dankjewel Jan. Ik right. wens je nog een fijne avond. Dankjewel. En we zien je weer in het dorp. All right. Dit keer niet in de file van Zandvoort voor Niek Meijer, maar dit keer lekker aan een tafeltje. Hans, hoe heb je het ervaren vanavond? Uh, ik vond dat er erg weinig Zandvoort uh, te waren, dus mensen die echt ertoe doen. Maar ja, oké, okay, het moet natuurlijk even wennen. En ja, hij heeft wel een sympathieke uitstraling, maar wat ik ook net al zei, we moeten maar even afwachten hoe hij dit uh, gaat aanpakken. Hij komt natuurlijk in een hele moeilijke tijd. Want het is natuurlijk met een circuit en met uh, natuurlijk het water, En al. Dus hij krijgt het heel zwaar. Maar we wachten het maar af en zullen het zien. Heb je nog uh, tips voor uh, de nieuwe burgemeester? Nou, dat werd mij net ook al gevraagd. Ik heb alleen gezegd: blijf jezelf of blijf u zelf. Ik weet niet of je juf, maar blijf u zelf en doe gewoon uw ding. En dan komt het vanzelf goed. Net als jij? Dat bedoel ik. <laughs> blijf jezelf. Dat ja, moeten we zeker zijn. Dat bedoel ik en dan moet het goed komen. Heel erg bedankt even voor je tijd Hans. Oké, okay, tot je dient en een prettige avond ook. ook Doei doei. Ik sta hier bij de receptie voor David Molenburg, onze nieuwe burgemeester. Ik sta naast een bandlid. Kun je zich even voorstellen? Hoi, mijn naam is Bert Klaassen. Ik speel al 35 jaar met David samen in de, de Brand New Oldtimers. Nou. En wat, hoe vindt u deze hele ervaring dat hij nou burgemeester is? Ja, in de eerste plaats uh, prachtig voor Zandvoort, maar ook geweldig voor hem. Want ik weet uh, dondersgoed dat hij het uh, ontzettend leuk vindt om, uh, om dit te gaan doen. En uh, de inzet uh, die hij zal plegen, daar, daar ben ik van overtuigd dat elke Zandvoort er trots op kan zijn. Want, uh, nou ja, nogmaals, wij kennen hem al heel erg lang. Ik weet hoe die is en ik weet dat hij echt ontzettend uh, blij is met deze functie. Oké, okay. mag ik je wat vragen? Je kent hem lang, dat zeg je net. Zeker. Houdt hij van autoracen? Um... Ja, ik, nou ja, het is niet zo dat hij daar altijd heen ging. Want ik ging met David altijd naar Jazz Behind the Beach en ik ging niet naar uh, de Formule 1 races. Uh, maar ik, ik weet wel hoe goed hij is in, uh, in evenementen en hoe leuk hij dat vindt. En dat hoort Autorace ook bij, dus uh, ja, daar gaat hij zich ook vol voor inzetten. Ja, dat wordt ja. wel een hele grote uitdaging, want voor het uh, eerst in 35 jaar, dat wordt word. Ja, uh, ik denk de laatste keer dat hier de races waren, toen uh, woonde David Nick in, uh, in Haarlem. En dan kon je ze wel horen, zeg maar vanaf daar. En uh, dat hij het nu meemaakt is, uh, zeker als burgemeester, natuurlijk geweldig. En uh, ik ben ook helemaal van overtuigd dat hij daar wat moois van gaat maken. Ja, ja. Misschien is het een leuk idee, want de avond voor de Grand Prix, de zaterdagavond, dan wordt er heel veel georganiseerd, ook veel muziek. Misschien dat jullie een potje kunnen komen spelen met de burgemeester dan? <laughs> ja, ik weet niet of hij daar dan nog uh, tijd voor heeft. Uh, hij zou het wel leuk vinden, maar... Uh, nee, ja, uh, kijk maar. Ja, altijd ja, leuk. Ja, dat is leuk. Ja, ja. nou, we, we Wil u we graag een keertje uitnodigen in de studio? Hartstikke leuk. Om, uh, kennis maken, muzikaal kennis komen maken met jullie? Ja, als uh, David dat oké okay vindt, vinden wij het ook oké. Okay. Hartstikke goed, dan ja. dankjewel. Dankjewel voor het interview okay. en een fijne avond.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 It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling If I'm drink and then I'm buying And I know oh, there's no denying that It's a beautiful day to send this out. and the music's playing And even if it started raining You won't hear this boy complain. Cause I'm glad that you're the one who got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 Heerlijke muziek hier op ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. En uh, u luistert nog steeds naar Zandvoort luncht. En Imka, de burgemeester is aangeschoven. Welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Molenburg, of zal ik zeggen David? Uh, David is goed. Oké. Okay. Nou, David, leuk. Ik val met mijn neus in de boter. Ik ben voor het eerst in jaren weer terug als sidekick. Wat leuk. Ik had geen tijd tussen de middag En nu kan ik weer beginnen vandaag. En meteen zo'n mooi belangrijke gast... Um, ik heb uh, wat vragen ge, uh, opgesteld die we hier graag willen stellen. Maar we beginnen met een spelletje. Ik, we, hebben, we stellen zometeen om de beurt een vraag. Dat zijn er tien. U mag alleen ja of nee zeggen. Mm. En als u hem niet wilt beantwoorden, dat mag maar bij één vraag. Eentje mag u niet be beantwoorden. U mag met belletje rinkelen die voor u ligt. Heel goed. <laughs> en zo maken we een beetje kennis met u. Ja, <laughs> ja nou, Roy mag beginnen. Ik ben een ochtendmens. Nee. We hebben een huisdier. Nee. Het cadeau van mijn bandleden staat al op in mijn bureau van het raadhuis. Ja. Een avondje ver een vergadering is leuker dan een avondje muziek maken. Nee. <lacht> het omdoen van een amsketen geeft hetzelfde gevoel als het omdoen van een basgitaar. Nee. Ik heb liever garnalen dan muggen. Ja. Het besturen van een auto gaat me net zo makkelijk af als een politieke bestuurder. Zijn. Zijn. Ik, ja. Ik weet wat een mui is. Ja. Ik hou van spelletjes. Ja. Ik wil best wel nog eens terugkomen bij ZFM. Zeker, ja. Nou, dat was het eerste stukje. Dat was het eerste stukje. We gaan weer even terug naar muziek. En dan Belletje komen we zo meteen nogal. terug. En hij is niet gebruikt het Belgisch nee, inderdaad. goed hè. We gaan nog even eens terugje muziek draaien en ja. U luistert nog steeds naar ZFM, Zandvoort, Zandvoort Lunch... en uh, vandaag een speciale uitzending... want we hebben onze nieuwe burgemeester uh, aan tafel geschoven gekregen. David Molenburg, welkom nogmaals. Dankjewel. En uh, ja, de eerste vergadering zit erop gisteren. Nou, uh, niet de eerste vergadering. Ik heb de al de, de nodige vergaderingen gehad. Nee, we hadden gisteren de, de eerste collegevergadering. Ik had uh, het genoegen al gehad om een keer aan te mogen schuiven... nog uh, als gast van Niet Meijer, toen al bekend was dat ik uh, was voorgedragen... En ja, gisteren de eerste raadsvergadering inderdaad. Dus dat uh, was meteen mijn vuurdoop uh, op, uh, op mijn derde werkdag. U kreeg uh, meteen uh, complimenten van heel uh, veel mensen die mee hebben geluisterd en gekeken. Dat u het uh, voor de eerste keer hartstikke goed heeft gedaan met veel humor. Nou daar ben ik blij om. Want uh, dat was ook, heb ik in het begin van de vergadering ook gezegd. Uh, dat ik het heel erg belangrijk vind dat er uh, met respect voor elkaar vergaderd wordt. Maar dat je ook wel echt met elkaar moet kunnen lachen. Want politiek ja, gaat gepaard met emoties. Eh, mensen uiten zich. Eh, en dat is logisch, want dat hoort bij politiek. Maar dan moet je ook af en toe even een luchtig moment tussendoor hebben. En ik ben blij dat dat, dat goed geval is. U, ja, u bent in Haarlem opgegroeid en kwam regelmatig in Zandvoort. Wat vond u toen het leukst? Ja, dat hangt er maar helemaal vanaf op, welk, op welke leeftijd. Kijk, als kind vond ik het geweldig om naar het strand te gaan. Uh, ik, ik trok ze heel op met mijn tante Die nam mij altijd mee uh, Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik mijn eerste zwemlessen had uh, Bij de familie Zonneveld uh, Bij Bouwens uh, ja En later dansen bij Scandles uh, en, ja, Ik herinner me ook wel De eerste keer dat ik met jazzmuziek in aanraking kwam Was ook in Zandvoort bij Jazz Behind the Beach Waar ik uh, met mijn broers naartoe ging uh, In het begin mocht ik dan niet mee Omdat ik nog te jong was En daar was ik altijd heel sagrijnig over Maar op een gegeven moment mocht dat dan wel uh, ijs eten bij, bij Giraudia. Ik heb daar zoveel herinneringen aan uit mijn jeugd. Dat um, ja, en Bij elke leeftijd past wel wat. Dat is leuk. <laughs> We, uh, dan heb ik een hele andere vraag. Wat en wanneer heeft u interesse voor de politiek gewekt? Nou, dat heb, ik, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Van jongs af aan vond ik politiek altijd heel interessant. Um, en ik ben, toen ik studeerde toen ben ik begonnen met een stage in de Tweede Kamer. En toen heeft, ja, heeft dat mijn interesse gewekt. En ik heb eigenlijk altijd wel al functies gehad die ergens iets met de politiek te maken hebben gehad. En zeven jaar geleden ben ik echt voor het eerst politiek actief geworden. Toen ik gevraagd werd om wethouder te worden in een uh, gemeente aan de andere kant van Amsterdam, de Rondeveen. En dat is echt het moment dat ik ook actief besloten heb van ik vind dit zo leuk. Hier wil ik ook echt verder in door. Ja, en moest je als wethouder daar ook aan gaan wonen? Nou, ik ben toen, het was een enorme uh, crisis in die tijd in die gemeente. Uh, waren een aantal mensen... ...de burgemeester was ontslagen, er was een wethouder ontslagen... ...de hele ambtelijke top stond op straat... dus ze hebben toen heel bewust gevraagd of iemand van buiten... ...daar naartoe wilde komen... Uh, ...en dat was toen voor 2,5 jaar... ...maar dat beviel eigenlijk zo goed van beide kanten... ...dat is bijna zeven jaar geworden... ...en de raad heeft altijd gezegd van nou ja, blijf wonen waar je zit... ...weet we hebben er eigenlijk helemaal geen last van... ...dus uh, dat was allemaal prima. Zo, het was een soort rijdende engel... Nou ja, de, de, ik zei, de puinhoop was zo groot dat elke stap die we zetten, waren er meteen twee. Oh kijk, dan schiet het lekker op. Ja. Ja, had u niet uh, liever beroemd uh, willen worden als bassist? Nou, ik moet zeggen, ik speel al vanaf jonge leeftijd bas. Um, en ik heb, ben ook vanaf jonge leeftijd uh, me bewust van de, de beperkingen in mijn talent. Dus ik speel voor de lol, omdat ik het leuk vind... Maar um, op het moment dat ik zoveel optredens had in mijn studietijd... dat ik dacht eraan uh, om mijn studie er, uh, aan te geven en professioneel te worden... heeft mijn vader mij indringend toegesproken en dat <lacht> nog eens onderschreven... en gezegd van, joh, dat wordt nooit wat met jou... En daar heeft hij gelijk in gehad. Dus uh, ik vind het een leuke hobby, maar dat is het al. <laughs> nou, dat is mooi. Um, u was wethouder in de Ronde, uh, bij gemeente Rondeveen. Vinkenveen, Apkoude en Meidrecht. Hoort daar nog een andere gemeente bij? Ja, dat is uh, Wilnis, Baanbrugge en een aantal wat kleinere dorpen. Het zijn acht, uh, acht kernen, okay. Zo heet. Uh, wat was uw portefeuille daar? Ik heb altijd alles uh, gedaan wat te maken heeft met ruimtelijke ordening. Alle grote bouwprojecten. Er wordt heel veel gebouwd uh, voor Amsterdam. Voor mensen die uit Amsterdam uh, dat gebied inkomen. Uh, ik heb een tijd financiën erbij gedaan. Ik heb een tijdje sport gehad. Ook nog cultuur, duurzaamheid. Maar met name die ruimtelijke projecten, dat was altijd de rode drang in mijn portefeuille. Ja, en, en Is dat ook uw grootste interesse? Nou, ik, ik zeg altijd, het is heel erg fijn dat er uh, in de politiek ook mensen zijn die bepaalde interesses hebben. Ik vind zelf, hè, als wethouder vond ik dat fysieke, dus dat bouwen, uh, wegen, dat vond ik heel interessant... En uiteraard vanuit de politiek moest ik me ook bezighouden met datgene wat er bijvoorbeeld in het sociaal domein was. Dus daar discussieerde ik over mee. Maar ik was ook altijd blij dat er wethouders waren die dat veel leuker vonden. Want okay. ik, ik, ik vind dat fysiek altijd het leukste. Ja. Sans vertelt heel veel uitdagingen. Wat ziet u als de grootste uitdaging in de toekomst? Nou, dat, dat, kijk, wat je ziet is dat... Um, in, het, ...in Zandvoort zijn, heeft enorm veel potentie. Als je kijkt naar de ontwikkelgebieden die er zijn... Ook, uh, ...we hebben gisteren dan weer over het Watertorenplein gesproken... ...maar ook uh, Baddaasplein, uh, Middenboulevard. ...al die gebieden, daar zit enorm veel potentie in. Dus het, en wat je vaak ziet, is dan worden er plannen gemaakt... Uh, ...en ideeën... Uh, en ...heel veel mensen houden zich daarmee bezig... ...maar uiteindelijk... Het moet ook wel gaan gebeuren een keer. Dus, en ik zie dus heel veel beweging. Ik zie dat er echt, echt, echt op dit moment heel veel plannen zijn die echt mooi uh, aan de gang kunnen komen. Maar om daar een bijdrage aan te leveren en dat te stimuleren, ja, dat, uh, dat vind ik heel mooi werk. En nogmaals, het is de raad en het college en, en alle medewerkers die dat moeten doen. En ik heb daar als burgemeester daar een schakel in. Maar ja, dat enthousiasmeren en dat proces goed leiden, daar, daar ligt wel een hele grote uitdaging. Ja, want vaak was wel het enthousiasme er, maar er kwam er niks. Er werd er niks gebouwd. Er werd, werden wel plannen genoeg ingediend, maar er kwam niets tot stand. Ja, maar goed, dat is, dat is, dat is ook vaak niet voor niets. Want je, dit soort projecten en uitbreidingen. Er zijn altijd mensen die in een omgeving wonen, er zijn altijd mensen die zich daarmee bezighouden. Uh, altijd verschillende partijen, verschillende visies. Ja, het is de kunst om dat bij elkaar te brengen. En dat is niet altijd makkelijk. Nee. We gaan even naar muziek waar u ook zeker van houdt. En dan uh, komen we zo meteen uh, weer terug hier uh, aan tafel met de burgemeester. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is FM. Sign the sign is on. I never thought of it. Muziek en informatie hoor je hier op ZFM Zandvoort. Heeft u ook een tip voor de redactie of een vraag aan de burgemeester? Dat kan stuur een e-mailtje naar redactie. At en Zandvoort.nl uh, ja, En de burgemeester is hier nog steeds in de studio gezellig. Even een kennismakingsgesprek de eerste week. Hoe heeft u de eerste week eigenlijk ervaren als burgemeester? Nou ja, je voelt je een soort uh, spons. <laughs> uh, want je krijgt onvoorstelbaar veel informatie. En dat moet je allemaal... ...opzuigen en um, tot je nemen. Um, en tegelijkertijd zie je ook dat er wel naar je gekeken wordt meteen... ...om, om ook echt dingen te vinden. Um, dus je moet uh, snel die schakeling maken. Um, nou ja, en het, het, het zal jullie niet ontgaan dat er een, een klein evenementje gaat plaatsvinden hier. Betekent dat je dat anders dan bij andere burgemeesters die je kent... ...in een inwerkperiode je wel meteen vol in die dynamiek uh, terechtkomt. Dus het is niet even rustig uh, uh, met iedereen kennismaken... Um, maar ja, je zit er ook wel meteen er, er vol in. En ja, wat ik heel erg leuk vind is om... Ik, ik ben dan ook op het gemeentehuis... maar ik probeer nu ook al zoveel mogelijk buiten te zijn. Dus ik ben gisteren ook bij de Wildwaterbaan geweest... Uh, om, uh, om die samen met Maarten van der Weijden en, uh, en uh, Wethouder Berense te openen. Hartstikke leuk. Um, en zo probeer ik in ieder geval ook wel een balans te vinden... dat ik niet alleen maar daar op dat gemeentehuis zit. Uh, Zelf haringproeven natuurlijk. Juist, ja. Dat heb ik zaterdag ook nog gedaan. Dus dat was ook <laughs> fantastisch. En, uh, en wat ja. me opvalt is dat trouwens dat ze bij het uh, Centerparks... wel mochten bouwen hè, aan die waar Overal liggen bouwprojecten stil, maar dat mocht afgemaakt <laughs> worden... Ja, goed, en, en, en uh, <laughs> laat ik zo zeggen, dat die, maar dan gaan we heel diep de materie in. Maar die problematiek over stikstof die is pas veel later gekomen dan toen ze begonnen zijn met de bouw. Oké, okay, ja. ja. Ja, nee, maar dat ook niet, want het is ook in het duin, dat park, ja. dat ze daar geen bezwaar ja, tegen hebben gemaakt. <laughs> neem, nou, misschien is er wel bezwaar gemaakt, maar neem van mij aan dat dat, dat zorgvuldig doorlopen wordt. Ja, dat nee, dat moet, ook, dat moet ook. <laughs> ik, ik had nog even een vraag op het ambtelijk niveau. Als uh, Zandvoorse burgers nu bezwaar moeten maken op iets... dan moeten ze een brief sturen aan de burgemeester van Haarlem. Nou, dat, dat, Gaat u dat terugdraaien, alstublieft? Nee, dat, dat was een, een, een slip of the pen, zoals dat heet. Uh, dus dat is in een bericht verschenen, <laughs> maar dat is niet zo. Ah, dat... fijn. Oh, wat een opluchting. Ja. Hè? Want we, we houden ons hard vast, want er stond ook een advertentie van een uh, vastgoedblad dat het, uh, het raadhuis te koop staat. En ik, bedoel, ik weet dat we bedoelen de, het, gedeel, het nieuwbouwgedeelte wat erachter zit. Maar er stond een foto ook van de voorkant. Dus uh, half zand voor tien paniek gaat nou het hele raadhuis weg. Ja, kijk, er worden uh, uiteraard... Het, door die ambtelijke fusie met Haarlem... staat een deel van het raadhuis leeg. Ja, en het is zonde om dat leeg te laten staan. En je moet natuurlijk wel de functies overhouden die er zijn, een raadzaal. En er moet heel goed nagedacht worden over... Ja, wat ga je dan doen met die invulling. En het gebeurt je niet vaak dat je op zo'n unieke plek... Um, ja, iets nieuws kan creëren. Dus ja. daar moet goed over worden nagedacht. Ja, absoluut. Ja. Ja, het moet wel in het centrum passen. Want ja. er zijn een paar uh, gebouwen bijgekomen in de loop der jaren... waarvan veel voor zeggen van... Oh, die vinden we eigenlijk niet zo mooi. <laughs> nee, maar dat is wel één ding. Smaken verschillen. Um, ja. um, iedereen heeft altijd een opvatting overal over... En uh, gelukkig maar, zeg ik ook. Ja, we blijven in een derp. We hebben een durp. <laughs> uh, dan hebben we nog een vraag. Uh, afgelopen maandag kwam in het nieuws dat Zandvoort meer geld nodig heeft... voor het organiseren van de Grand Prix. Uh, gaat dat, uh, ik heb een stuk gelezen dat het vooral gaat om het uh, verbouwen van het stationsgebouw. Is dat waar? Nou, er zijn, er zijn, kijk, er zijn een paar dingen die, uh, die daarin belangrijk zijn. Uh, die, die Grand Prix is een extreem groot evenement. Ja. Um, een wereldevenement. Dat, echt een wereldevenement. Um, nou, en dat is op zand vooraf gekomen. En dat betekent dat je met van alles te maken krijgt met vergunningsverlening. Maar je krijgt ook te maken met alles rond het, het, het, het spoor. Nou, ja. um, het, uh, misschien het geluk bij wat er nu gebeurt... is dat eigenlijk het brede besef ontstaan is dat de verbetering van het spoor, even los van die Grand Prix, heel erg belangrijk is. Ja, natuurlijk. Want ja. de capaciteit is nu beperkt. Nou, we weten allemaal één ding. Er komen in de Randstad nog veel meer mensen bij. Die mensen willen gelukkig naar het strand. Ja. Die willen gelukkig hier ook komen recreëren. En die willen we hier niet allemaal met de auto hebben. Ja, we, we, dus, wat ik, vind zeer, storend, sorry dat ik u onderbreek, zeer storend vind in, in de... Verslaggeving van andere kranten, dat er meteen wordt gezegd: dat het Rijk gaat meebetalen aan de Formule 1. Nee, ze verbeteren het spoor. Ze verbeteren het, het spoor. En het is niet alleen voor de Formule 1, het is gewoon voor het strand ook. Ja, nou ja, gelukkig, hè, de, de, die Formule 1, dat is een paar dagen. En, en dit hier heb je altijd profijt. Van. Daarom, en daarom, ja. Um, en tegelijkertijd is het ook zo met zo'n zo megaproject als dit. Um, ja, daar, daar begin je aan en je maakt uiteindelijk ook inschattingen van dat gaat het kosten. Um, ja, en. Ik moet wel eerlijk zeggen. De, de aandacht die het heeft. is echt extreem groot. Ja. Dat is het wordt dat zo zelf, uitgelicht. Ja. Zelfs mij. En ik heb toch met veel grote evenementen te maken gehad. Zelfs mij valt het echt op. Dat, ik, dat alles wat er gebeurt. wordt meteen tot een enorme proportie. opgeblazen. Wel, ja, eigenlijk. Wat, waar iedereen het meeste bij gebaat is. is gewoon ook om echt in rust. nu al die trajecten afgelopen. er moet een vergunning verleend worden. Daar liggen stevige vragen. De gemeente Zandvoort is natuurlijk hartstikke enthousiast over het evenement... maar is tegelijkertijd voor een bepaald deel, zoals dat heet ook, bevoegd gezag. Dus die moeten ook die vergunningen uiteindelijk toetsen. Net zoals de provincie. En dat zijn lastige trajecten, dat vergt heel veel overleg. Um, ja, en je ziet op dit moment dat het, ik zeg, dat begint overal te vibreren... op het moment dat er iets gebeurt. Terwijl ik denk dat het van belang is ook, ook om echt met elkaar de rust te bewaren. Ja, heel goed. Ja, ja want er verschijnen de meest rare verhalen in de pers. Alles wordt meteen gigantisch uitvergroot. Dus ja. dat is ook nog een uitdaging. Heeft u niet af en toe dat u denkt van... Hè, dat moet anders, zo is het helemaal niet? Nou ja, het, het, het lastige is, is dat je... Um, als burgemeester heb je ook een, een aparte rol. En um, een van de belangrijkste vragen die ook toen ik in die selectie zat... aan de orde kwam was van... ja, kan ik ook af en toe op mijn handen zitten? En dat is ook af en toe nodig. Je bent als burgemeester... Bij, uh, je hebt een, een, een wethouder die is verantwoordelijk voor het evenement. Je hebt een wethouder die is... Verantwoordelijk voor de bereikbaarheid. Je hebt een hele groep, grote groep medewerkers. En mijn rol is om zoveel mogelijk ook te zorgen dat dat proces goed loopt. En dat iedereen gewoon in zijn rol het beste tot zijn recht komt. Ja, Nou, het is, ik krijg er wel vertrouwen in dat het in goede handen is zo. Nou, bedankt. <laughs> dat vinden veel mensen trouwens. Want wij hebben natuurlijk gepolst tijdens de receptie bij de mensen. En uh, heel veel mensen die hadden, uh, hebben echt die vertrouwen ook echt uitgesproken. Dat is wel een heel ja. mooi trouwens. Ja. Uh, muziek. Staat ook in uw leven centraal. Ik vroeg net aan u wat voor nummer zou u op de radio willen horen. En heeft u daar een mooi nummer uitgekozen? Ja, ik heb even teruggedacht aan, aan muziek die mij doet herinneren aan mijn jeugd. En dat ik hier uitging. En toen kwam ik bij Duran Duran met de Reflex uit. Want ja, dat was het eerste waarvan ik dacht van, ja, daar heb ik echt hier op staan dansen. Dus ja, eh, graag die. Zullen we maar lekker draaien? Doe maar. <énormément Four> we the reflex, na the reflex, the black, black, black, black, You got too far this time. <Four> <poonful noise> Ja, de burgemeester heeft gekozen. Het ene laatste nummer hier op ZFM van Zandvoort luncht voor van vandaag in ieder geval. Uh, ja, we hadden ook de redactiemail natuurlijk geopend voor luisteraars die vragen hadden. En er is toch ook een vraag, omdat we net al een beetje over het circuit hebben gehad, denk ik. Uh, moeten we gaan zorgen maken over de Zandhagedis? Nou, laat ik zo zeggen dat... Um, ja. Ik vind het een boeiende vraag. Nee, maar er wordt hier rechts gelachen. Maar het is een uitermate serieuze kwestie. Dat op het moment dat je in een, in een gevoelig gebied opereert. En ja, we praten hier over een, een, een gevoelig gebied. Dan heb je echt rekening te houden met alle vormen van natuur die daar zijn. Dus zowel flora als fauna. En we hebben gelukkig in Europa en in Nederland hele goede regelgeving, wet- en regelgeving die daarin voorziet. En dat uh, is ook die zorgvuldigheid waar ik het net over had in, in die vergunningentrajecten. Dat moet heel zorgvuldig doorlopen worden. Dus geen zorgen, maar wel gewoon zorgvuldigheid in het proces is het allerbelangrijkste. Dat zijn duidelijke woorden. Uh, tot slot uh, ook nog een vraag. Gaat u in Zandvoort wonen? Ja, als burgemeester word je geacht, uh, dat staat in de wet, om uh, te wonen in de plek waar je burgemeester bent... Nou, ik uh, ben mij aan het oriënteren, zoals dat heet, samen met mijn echtgenoten. Dus uh, ik heb ondertussen kennis gemaakt ook met een aantal Zandvoortse makelaars. het uh, valt bij ons ook samen met een aantal andere vragen. Uh, kinderen die het huis uitgaan, uh, de ouders die net overleden zijn. Dus wat dat betreft zit het bij ons ook even in de ja, schakeling in ons leven. Dus we zijn nu uh, met z'n tweeën aan het nadenken over van, uh, hoe pakken we dat aan en hoe willen we dat. En, uh, mijn vrouw wilde altijd nog een keertje uitzicht op zee. Nou, misschien is dat te regelen. Dus we, we kijken om ons heen. Dus je hebt niet, in, uh, net als in Amsterdam, een answoning Amst in Zandvoort? Nee, nee, er zijn maar heel weinig gemeenten die dat hebben. Uh, okay. Toevallig uh, twee buurgemeenten, Heemstede en Bloemendaal. Uh, of Heemstede is dan geen buurgemeente, maar uh, buurtgemeenten hebben dat wel. Maar Zandvoort niet. Huh. En gelukkig maar, want dat, meestal krijg je dan... Een heel groot huis ergens toegewezen waar je vrij veel huur voor betaalt en waar je veel te veel ruimte hebt en waar je je helemaal een ongeluk stookt. Ja, of in Amsterdam ja. dat je op de derde verdieping terechtkomt. Zoiets bijvoorbeeld. Ja. We willen ja. u heel erg bedanken voor uw komst hier naar de studio. Genoegen. En het was een heel fijn gesprek. In ieder geval, we hebben een beetje kennis uh, kunnen maken met u uh, hier oh, op sorry. de radio. Ja. En we zien u graag weer een keer terug. Heel graag. Tot ziens. Tot ziens. Wild honey is supposed to be Wild honey. Wild honey, wild honey. Well, it don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that a kingdom come. I'm a jack of all. Ja, dit was het einde van Twee uur Lunch. Onze speciale uitzending. De burgemeester vriendelijk bedankt. Ik wens u heel veel succes bij uw nieuwe ambt. Dankjewel. Graag gedaan.